een Klomp met het NOS-journaal. vliegtuigen hebben in Irak voor het eerst fabrieken gebombardeerd... van Islamitische Staat, waar chemische wapens worden gemaakt. Daarbij heeft de VS informatie gebruikt van een gevangen genomen IS-leider... zegt het Pentagon. Het chemische wapenprogramma van IS zou door de luchtaanvallen... flink zijn verzwakt. Ook heeft de informant volgens de VS zoveel informatie gegeven... dat er nog meer luchtoperaties worden voorbereid. Volgens de Amerikaanse geheime diensten hebben jihadisten van IS tot nu toe zeker twaalf keer mosterdgas ingezet bij hun operaties, zowel in Syrië als in Irak. Servië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de zware regenval in het land. Mogelijk moeten duizenden mensen hun huis uit. Tot nu toe zijn 120 mensen in het zuidwesten van Servië geëvacueerd, omdat rivieren zijn overstroomd. Het leger en de politie staan klaar om dammen en oevers te versterken met zandzakken. Want voor vannacht zijn opnieuw zware buien voorspeld. Twee jaar geleden kwamen er meer dan vijftig mensen om door overstromingen in Servië. en liep de schade in de miljoenen euro's. Volgens critici had de regering toen te laat ingegrepen. Iran heeft vorig jaar bijna duizend mensen geëxecuteerd die de doodstraf hadden gekregen, meldt de VN. Dat is het hoogste aantal executies in twintig jaar tijd. De speciaal rapporteur van de VN stond vooral stil bij de executies van kinderen onder de 18. In totaal zouden er 16 minderjarigen zijn omgebracht. De meeste geëxecuteerde gevangenen waren veroordeeld voor drugsbezit. In Duiven in Gelderland woedt een grote brand bij een transportbedrijf. Er zijn meerdere explosies gehoord. Toen de brand uitbrak was er niemand meer in het gebouw. Wel zijn meerdere vrachtwagens die binnen stonden uitgebrand. De brandweer probeert de vrachtwagens die buiten staan nog te redden. Het weer nog vanuit het Noordoosten, meer bewolking, maar het blijft wel droog. Vannacht koelt het af naar een graad of twee aan zee. In het Zuidoosten kan het licht vriezen. Morgen begint grijs, smiddags is het wel zonnig bij een graad of tien. En dit was het en ook. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars, welkom bij Pinsel Radio Show 1156 hier op ZFM Zandvoort. Twee uur lang nieuwheidsmuziek op je eigen lokale radio in de late uurtjes. En daar hoort het misschien ook wel thuis. We gaan beginnen 15 tracks te gaan. De eerste is gelijk een nieuwe uh, van een artiest natuurlijk. Timothy uh, Wenzel, geen nieuw artiest voor dit programma, maar wel een e. CD voor deze man. Hele mooie CD, CD cover, zoals dat zo mooi heet. Distance Horseman, zo heet het. Uh, deze nieuwe CD van hem, dit nieuwe album. En daar gaan we dan ook mee beginnen. Ik wens je veel luisterplezier bij peacefulradio.eu.